Tien uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Op het Italiaanse eilandje Giglio is de scheepsramp met de Costa Concordia herdacht. Vanavond is om kwart voor tien één minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de scheepsramp. Op dat tijdstip liep precies één jaar geleden het schip op de rotsen bij het eiland. 32 mensen kwamen daarbij om het leven. Vanochtend weer benabestaanden van de slachtoffers al bloemen in zee naast het wrak. Daarna werd aan land een misgehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. En na afloop werd een monument onthuld.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 En een heel goedenavond. Het Wilhelmus klonk twee keer vanmiddag in de Heerenveen. Irene Wüst en Sven Kramer zijn de beste all-rounders van Europa. Geen grote verrassing natuurlijk. Kramer liet vandaag op de slotafstand zijn macht nog maar eens zien. Daar ja, komt de aanval. Nu komt, Aval. Oh, Aval. Aval. Nu komt de oh, aanval. Het gaat je hard. Het hoef. Het hoef. Ja, 1 De aanval is fantastisch. Even laten zien wie er de baas is. En Kramer was de baas. Is de baas moet je zeggen. Bij de vrouwen heerste de hele Nederlandse ploeg goud, zilver en brons voor de oranje. Je en dus kwam er een discussie op gang of het allrounden nog wel leuk en vooral noodzakelijk is. Ja, ik word een beetje gek van al die discussies. Uh, kijk hoe het hier leeft in Tialf. Drie dagen volle pak, drie dagen feest. Alsjeblieft tornen niet aan. En laten we ook vanuit de media proberen er niet zoveel aandacht aan te besteden. Nou, dat advies slaan we maar in de wind. Want we gaan er zo meteen over praten. Onder andere met Sebastian Timmerman. Uh, hij gaan we zijn licht laten schijnen over het EK. En dat doen we ook natuurlijk met Gerard Kempkers. Ook hij komt uitgebreid aan het woord. Je horen hem zojuist al. Verder het vermaarde schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Uh, Nederlands bekendste ijshockeyer. Die op 55-jarige leeftijd nog zo'n rentree maakt in de Eredivisie. En de man die als topscorer van de Premier League maar blijft scoren. Van Persie, het is niet waar. Hij maakt hem meer Van een meter of zeven afstand recht voor de goal. Van Persie speelde met Manchester United tegen Liverpool, de klassieker in Engeland. En dan was er ook nog een duel tussen Arsenal en Manchester City. We gaan nabeschouwen met correspondent Arjen van der Horst. Volle bak dus tot 11 uur langs de lijn. Eerst maar eens schaatsen. De Nederlanders dicteren dus het EK Allround in Heerenveen. Sven Kramer en Irene Buust waren de beste... en dat wisten we eigenlijk al vrij snel in het toernooi. We gaan over napraten met Sebastian Timmermans. Sebast, goedenavond. Goedenavond. Ja, we moeten het hebben over de prestaties natuurlijk... maar ook over de discussies die in Heerenveen ontstonden. Uh, we, gaan laten, we gaan beginnen bij het vrouwentoernooi. In Nederland wordt daar 1, 2 en 3. Wuust pak goud, zilver voor Linda de Vries en brons voor Diana Valkenburg... Dat was ook nog eens een keer een vijfde plek voor Antoinette de Jong. Um, ja, dan praat je over overheersing en niet een beetje ook, toch? Ja, en dat uh, is wel uh, verrassend te noemen. Uh, kijk, dat, dat uh, de Nederlanders 1, 2, 3 en 5 worden... Dat ligt niet alleen aan uh, Sablikova... die toch te maken had met een, met een lichte rugblessure. Want als je kijkt, uh, 4-0-3 van Sablikova op de 3 kilometer... en 6,57 op de 5 kilometer en 1,58. 58 uh, dat zijn helemaal geen verkeerde tijden voor de Tsjechische. Nee, het niveau van de 4... Nederlandse vrouwen, was gewoon ontzettend hoog. De twee TVM-dames, Wust en Linda de Vries, 1 en 2. Bij de mannen natuurlijk ook Nederland 1, of TVM 1 en 2. Uh, en dan Valkenburg uit de ploeg van Ori... en Antoinette de Jong van Jong Oranje... reden hele goede tijden. Persoonlijke records, links en rechts... Uh, um, ja, en dat heb ik gisteren en vandaag ook een, uh, nog een keer geroepen dat uh, uh, er drie vrouwen namens Nederland sneller zijn dan zeg maar 406 op de drie kilometer. Nou, een paar jaar geleden waren we blij als er eentje 406 reed. Dus... Ja. Uh, het komt niet zozeer door zwakte van anderen. Het komt echt gewoon omdat het uh, ja. niveau van de vier Nederlandse vrouwen gewoon ontzettend hoog was. Dat is uniek. Dat moet je er wel steeds bij vertellen. Hè? Want de indruk wordt natuurlijk gewekt dat, dat Nederland uh, zo sterk is dat de rest er gewoon niet aan kan tippen. En dat wij vooral hier in Nederland dat EK allround zo belangrijk vinden. Ja, nee, maar dat, dat, dat is inderdaad ook zo. Die, dat, dat, en dat daardoor, doordat het natuurlijk 1, 2, 3 en 5 is... Mm -hmm. uh, uh, uh, wordt dat beeld misschien wel een beetje versterkt. Maar ja, nogmaals, die tijden zijn ook gewoon goed. En Sablikova reed, reed op zich helemaal niet zo heel veel langzamer, heel, heel erg langzamer... dan uh, bij EK's uit het verleden. Ik heb net nog eventjes uh, de laatste indoor-EK's van de laatste jaren teruggezocht. Nou, Perstein, die lijkt dan wel uh, uh, op dit moment althans... Met haar 40 jaar wel over uh, het hoogtepunt in haar carrière heen om het zomaar uh, uit te leggen. Nou ja, het, het niveau in de breedte van de vier Nederlandse vrouwen was gewoon ontzettend goed. En 1, 2, 3 en 5, dat hebben ze gewoon echt, echt, echt uh, te danken aan hun eigen niveau, ja, aan hun het... eigen rijden. Toch heeft het de tongen wel losgemaakt, he, die overheersing ja. van Nederlandse vrouwen. Um, er wordt Kijk, gesproken... bij de mannen zijn we het natuurlijk al gewend. Ja, ja, en nu, nu, nu dus ook bij de vrouwen. En het gaat de laatste jaren natuurlijk al vaak over het allrounder... de toekomst van het allrounder, et cetera. Ja, en in dat licht dan worden die discussies natuurlijk alleen maar weer, uh, weer opgevoerd. Ja, um, maar hoe kijkt de ISU hier nou naar? Nou ja, die laat daar eigenlijk niet zo heel erg veel over los. Uh, ze hebben wel gereageerd op dat plan van Arts Schenk, waarmee uh, Schenk vorige week kwam om aan het einde van het seizoen één groot schaatstoernooi te organiseren. Dus zeg maar de, de, de WK's allemaal samen te gaan ja, voegen. Ook in short -track, één groot toernooi. En, en inderdaad er ook shortrekker kunstrijden bij te voegen. Uh, uh, toen hebben ze wel gereageerd dat ze uh, inderdaad ook al wel intern over zulke plannen gesproken hebben en dat ze het interessant vinden, et cetera. Maar uh, als Irene Wust een open brief schrijft in de Telegraaf, zoals afgelopen vrijdag, waarin ze eigenlijk verzoekt om het allrounder Olympisch te maken. Een pleidooi daarvoor, daarvoor doet. Ja, dan uh, zegt de voorzitter van uh, de ISU, de heer Cinquant uit Italië, dat hij niet met sporters spreekt. En dat ze maar bij de KNSB uh, te raden moet gaan met dat plan. Ja, dat is natuurlijk een rare reactie. Ja, uh, laten we eerst eens even gaan luisteren naar de reactie van de coach van uh, Wust. Gerard Kemkers, nu coach van TVM. De ploeg die dus uh, helemaal uh, heerste uh, dit weekend in uh, Tialf. Gerard Kemkers over dat plan, uh, dat plan, allround Olympisch maken. Ja, ik word een beetje gek van al die discussies. Uh, kijk hoe het hier leeft in Tialf. Drie dagen volle pak, drie dagen feest. Kijkcijfers heel hoog. Er wordt veel over geschreven, wordt veel over uh, gezegd, gesproken, overal. Het schaats is gewoon razend populair. En het allround vandaag, gisteren en eergisteren. Uh, heeft de mensen gepakt, is mee bezig gehouden. Het zijn fantastische toernooien geweest. Alsjeblieft, tornen niet aan. En laten we ook vanuit de media proberen er niet zoveel aandacht aan te besteden. In die zin. Dat de dames vandaag 1, 2 en 3 worden is ontzettend, ontzettend knap. Uh, uh, dat is in de historie nog niet voorgekomen. En ik zeg dat met name omdat het niveau achter deze drie dames ook ontzettend hoog is. Er is gewoon over de breedte gezien heel sterk geschaad door, uh, door de, alle dames. En dat wij dan 1, 2 en 3 worden is gewoon super knap. Iedereen Wuest opperde um, aan Cinquanta, de voorzitter van ISU, uh, om bijvoorbeeld het allrounden olympisch te maken. Dat zou in, in, in vele ogen het niveau toch nog wel wat hoger maken... omdat dan iedereen erbij, uh, of meerdere mensen in meerdere landen... erin geïnteresseerd zouden sta zijn. Sta je achter dat plan? Oh ja, ik, ik vind de allrounden, uh, de mooiste nummers vinden het schaatsen. En de mooiste, uh, de beste schaatser in de zin over vier afstand... de kampioen, laat ik het zo zeggen, uh, uh, is de... Um... Is dan de kampioen. Ik vind dat een, een waardig nummer voor de Olympische Spelen. Maar de boodschap die met name gebracht wordt, met de, is, is dat mensen aan een keer op. Het is eerder Olympisch waardig om daarover te praten dan uh, uh, afschaffen van Toran. Dus laat het alsjeblieft staan waar het is en dat is prima zo. Dan wil ik nog één ding van je weten. Sint Quanta reageerde daar vervolgens op. Die zei: Ik praat niet met sporters, ik praat met bonden. Wat vind je daarvan? Cinquanta, maar met name uh, de uh, ASU. Mensen zouden meer met de sporters moeten praten. Dus uh, die, die, die uitspraak die ondersteun ik helemaal niet. Waarom verstoppen, terwijl het hier op de werkvloer gedaan moet worden? Ja, dus uh, Geert Kempkers, coach van TVM en coach van de twee kampioenen Kramer en uh, Wust. Uh, ja, ja Sabas, uh, Kempkers zegt, ik word een beetje gek van die discussie. Hij bevestigt ook jouw woorden, hè, dat het uh, in de breedte eigenlijk best goed... Ja. dat het gewoon goed gereden is en dat het Nederlanders... Ja, de ja, dat, ja, dat, daardoor is het dus een scheef beeld. Jawel, maar, um, en natuurlijk, het was ontzettend, want wat dat betreft wil ik wel even op campers reageren. Het was ontzettend gezellig in Ereveen, er was een fantastische sfeer, het niveau lag hoog. Dat klopt allemaal, kijkcijfers, ik moet je eerlijk zeggen, heb ik nog niet gezien... maar die zullen ongetwijfeld goed zijn geweest, ja. maar um, um, dat is Nederland... en het schaatsen bestaat niet alleen uit Nederland... Het schaatsen bestaat ook bijvoorbeeld uit Noorwegen. Uh, afgelopen vrijdagavond had ik een kort gesprek... met een Noorse collega van mij, uh, van het Noorse Televisie. Die zei, ja, we zitten uh, niet op ons eerste kanaal, maar op ons tweede kanaal. We zenden alleen de laatste vijf ritten van de vijf kilometer mannen live uit. Uh, uh, uh, de Duitsers twijfelen heel erg of ze wel naar Hamo moeten... want ze hebben maar één startplek nog bij de vrouwen... en ze hebben maar één startplek op dat WK allround bij de mannen. Dus uh, schaatsen, het allround schaatsen, uh, het gaat om meer dan alleen maar ja. Nederland natuurlijk. En buiten Nederland ja, moet, moet men dan toch proberen... om dat allround schaatsen uh, uh, interessant te houden. En daar gaat die discussie natuurlijk meer over. De vraag is dan of je bijvoorbeeld ook nog een EK moet houden. Hè? Dan is er misschien een WK allround alleen... Ja, maar goed, dit, het, uh, als je het heel sec bekijkt... het EK is niet alleen maar een historische uh, toernooi. Het EK is een kwalificatie eigenlijk puur sec gezien... voor het Wereldkampioenschap Allround. Hier worden de tickets namelijk verdeeld voor dat Wereldkampioenschap Allround. Ook dat nog eens een keer. Goed, uh, ja. laten we Kijk, in in Noord-Amerika rijden ze dit weekend... het Noord-Amerikaanse Allround-kwalificatie toernooi. Maar ja, dat <laughs> wordt natuurlijk niet zo benaderd als het EK. Nee, dat is even een tikkie uh, anders. Goed, uh, dan, dan iedereen Wuesten. Um, zij is... Dus eigenlijk ook allrounder puur zang, zoals we dit weekend hebben gezien. Ja, absoluut. En uh, um, nou ja, de 500 meter, die verliep wat minder. Maar 39.69 uh, uh, zo extreem slecht is het ook weer niet. Maar vooral die drie kilometer was echt, echt supergoed. 4-0, 1-25. Het was bijna een kopie van de race waar ze olympisch kampioen mee werd in 2006 in, uh, in Turijn. Uh, ze zit wat dat betreft echt op die drie kilometer weer op een heel hoog uh, niveau. Ja. 1,56 is ook super op de 1,500 meter. Net boven de zeven minuten op de, op de vijf kilometer. Zij is inderdaad allrounder puur zang. Want ze kwalificeerde zich bijna ook nog voor de weken sprint vorige week. Dat ben je al bijna weer vergeten als je die ja. tijden van dit weekend ziet. Zullen we even naar haarzelf gaan luisteren? Naar Irene Buurst, ze vat haar eigen toernooi even samen. Ja, uh, iets minder dan 500.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 Rust, op de goede weg uh, met een ja. Europese titel. Uh, uh, Mannetrooi, uh, Sebastian, kunnen we samenvatten door eigenlijk één naam te noemen? Hè? Uh, Sven Kramer, doe je, ja. je op? Ja, Amerikaan. ja, ja. ja, ja. Weer, weer spraken we vooraf van. Nou, hè. Uh, misschien is er wel weer dichterbij gekomen. En dat was weer uitdaging. Een jonge Noors, Verloende Pedersen. Uh, uh, Horwa Bukku, ook uit Noorwegen. Bart Sphinx, maar als puntje bij het paaltje komt en dat heeft hij dit weekend weer laten zien met ook een geweldig hoog niveau. Uh, dan is Van Kramer gewoon de allerbeste schaatser uh, ter wereld. Heel simpel. Ja, uh, eigenlijk uh, wel, ja. Uh, jij gedaan nou natuurlijk dit weekend samen met Erwin Wendermars... het moment van de versnelling vanmiddag op de 10 kilometer. Uh, hij, gaat, hij gooit de gashandel even over. Is dat tekenend voor zijn overmacht? Ja, dat was echt indrukwekkend. Uh, uh, we zaten verslag te doen inderdaad van die 10 kilometer. Het ging heel lang gelijk op. Als Kamer de binnenbocht had, nam hij wat afstand. Als Blokhuis de binnenbocht zeg maar, had, dan reed hij het gat weer dicht... Uh, uh, wij zaten al te filosoferen, is het nou een afspraak? Is Kramer niet helemaal goed? En toen had hij ongeveer 8500 meter afgelegd. Het was uh, op de kruising. En nou ja, het was echt uh, uh, alsof er een knop omging. Alsof hij op een turbo-knopje drukte. Woem, weg was hij. Sven Kramer. Het was echt indrukwekkend. Ja, laten we eens gaan luisteren wat hij heeft te zeggen... over zijn laatste krachtsexplosie op die 10 kilometer. Ja, ik uh, kwam heel erg mooi uh, de, de, ja, de eerste 15 ronden door... En, uh...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 Dus uh, ja, logisch dat, uh, dat we samen oprijden tot een bepaald moment. Had je de vijf kilometer had je een enorm vlak schema? Hier ging, zat er af en toe nog wel een seconde tussen, een ja, paar Dat komt omdat je leert En dan heb ik een binnenbocht naar de doorkomst. En dan heeft Jan een binnenbocht. Ja, goed, als je echt puur op tijd rijdt, dan moet het natuurlijk wel anders. Maar uh, ja, het is ook wel leuk. Ja, zo de gas- en al opentrekken bedoel je? Aan het einde, ja. ja. ja. En dan is het een soort van 1200 meter eerder rondes rijden, maar dan wel vol gas. Ja, nou de ja, laatste ronde weet je natuurlijk wel dat je hem binnen hebt. Dus uh, naast zwem maar goed, uh, ja, erg blij mee. Sven Kramer, uh, dan even naar Jan Blokhuizen. Sebas, uh, hij wordt toch wel gezien als zijn belangrijkste uitdager, hè? Blokhuizen houdt er zelf een beetje van om vooraf een beetje uit te dagen. Ja. Uh, maar het lukt nu nog niet om Kramer echt, echt, te bedreigen om hem te pakken. Is het grote spraak? Uh, nou, hij, hij zat in de buurt, maar hij zat bij het NK dichter in de buurt... dan dat hij dit weekend uh, was. Hij was ook wat minder goed dan op het NK, gaf hij zelf ook wat toe. Hij had de kans op de vijf kilometer om Kramer een keer te verslaan... en hem voor te blijven in het klassement. Uh, die kans scheept hij niet aan. En ik moet je eerlijk zeggen, als je Kramer zo ziet rijden... dan uh, denk ik dat we nu al met Potlood de naam voor het WK-alround kunnen gaan invullen. Oké, okay, Sebas, dankjewel. je Wij gaan uh, afsluiten met uh, Gerard Kemkers... De coach praat tegenover Steven Dalebaat over zijn pupillen. Ja, ze spreken wel eens over de dubbel. Maar hoe zou je dit dan willen noemen? Ja, de dubbele dubbel? <laughs> ja, uh, fantastisch. Weinig, van, weinig uh, niks anders dan heel veel vreugde. Heel weinig verdriet. <laughs> ik bedoel, uh, Sven en Jan sluiten het toernooi op een fantastische manier af. En Linda en Irene sluiten het uh, toernooi op een fantastische manier af. En ik heb er ook nog eens een keer een, uh, een Poolse gast bij... Die, uh, die zijn beste toernooi ooit rijdt en het fantastisch doet, dus ja, ik heb... Zitski uh, ik, ik bedoel je, hè? Die, deed, die deed nog een PR op de 10? Ja, die deed nog een PR op de 10 en uh, won de 500 en de 1500. En uh, ja, ik uh, loop lekker, kun je dan zeggen. Erg blij. Ja, en is dat dan iets wat jij uh, ziet aankomen? Um, we hebben natuurlijk het NK gehad, maar toch ook die prestatie van Linda de Vries. Of overtreft of, of dit jouw verwachtingen? Uh, je verwacht natuurlijk van tevoren wel een beetje meer weerstand van, met name Sablikova... En Pechstein vanuit het buitenland. Uh, en je weet dat de Nederlandse dames erg aan elkaar gewaagd zijn uh, vanaf het NK. Mijn meiden uh, had ik het gevoel bij dat ze aan het groeien waren. Iedereen uh, was in ieder geval beter aan het worden vanuit het missen van de eerste World Cups. Uh, Die had ook, uh, hè, dat hebben we ook in, op een goede manier kunnen kanaliseren... zodat ze de energie kan gebruiken. Jammer genoeg een klein beetje ziek werd uh, op weg naar uh, de NK Sprint... Maar uh, daar hebben we geloof ik niet zo heel veel van geboet. Want uh, dit weekend zijn ze natuurlijk ontzettend sterk. Ja, en Linda leert nog ontzettend veel. En Linda kent haar grenzen nog niet. Linda kan ook nog beter dan dit. Uh, en het is mooi dat ze beloond wordt voor een weekend heel hard knokken. Uh, door niet derde Nederlanders te zijn, maar gewoon tweede. En uh, ja, dat is een stralend gezicht uiteraard. Iedereen wist uh, zei al eerder dit seizoen dat ze op zoek is naar, naar die oude vorm hè, um, van vroeger. Uh, heeft ze die nu bereikt? Ook als je in Oogenschouw neemt drie kilometer van gisteren. Ja ze, zit, ja, ze zit in de buurt. Ja, dus het lijkt me helder dat, uh, dat de manier waarop ze de, uh, uh, de drie kilometer gisteren reed... zo ontzettend eigenlijk gewoon stoer. Uh, dat, je, dat de daarmee weer heel dicht bij die vorm is. Uh, bij die manier van schaatsen. Alleen ik ben niet verdienstaar coach. Uh, ik zie ook nog wel wat ruimte voor progressie. En uh, zo heel ideaal is de afgelopen periode niet gelopen. Ik weet dat ze heel, heel goed kan schaatsen. En we moeten nog een aantal dingetjes kanaliseren. En, uh, en hopelijk is ze dan ook in staat om er nog een stapje weer bij op te doen. Sven Kramer wordt bij de mannenkampioen, de zesde keer Europees kampioen. Wat blijft er na, na dit toernooi bij jou hangen van hem? Nou, ja, moeilijk. Was dat die laatste 1200 meter? Ja, nou, die zijn wel heel belangrijk voor Sven, laten we dat duidelijk stellen. De, de, de, de 10 kilometer was nog steeds een beetje zo van ben ik al goed genoeg terug. En nu laat hij zien dat hij dat is. Uh, uh, 12.55 in Tielfrijden met uh, vier van die rondjes aan het einde, ja, dat, dan, dan ben je echt terug. En dat is voor hem denk ik een heel fijn gevoel. Een mooie kampioen, uiteraard. Jan Blokhuizen wordt tweede. Die zat een beetje in zak en as hè, dit weekend. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, ja, dat, dat, uh, nou ja, Jan, Jan is ook wel sportman. Die snapt heus wel hoe we een aantal dingen gaan En uh, um, ja, hij, hij kon het niveau niet benaderen die, die hij... Uh, no, nee, niet benaderen. Hij, hij had zat er te ver vanaf van wat hij twee weken geleden had... Daar was hij fris, daar was hij flitsend, daar was hij heel erg sterk. En dat stukje had hij, vandaag, had hij gisteren en eergisteren niet. Maar vandaag? Uh, ja, dan rijdt hij toch 13-0-1. Ja, heel knap. Als je jezelf eigenlijk een beetje uit het toernooi rijdt om de eerste plek. Wat hem in het verleden wel, wel lukte, want Sven heeft ook het kopje er een klein beetje vanaf. Die is ook niet zo heel erg sterk als de, uh, twee weken geleden. Um, dus ja, dan, dan, dan is het mentaal ook een moeilijk toernooi aan het worden. En gelukkig. Herpakt hij zich vandaag op een fantastische manier en vecht zich echt letterlijk. Klein beetje met de hulp van Sven, want die reed natuurlijk een 10 kilometer in de buurt van Jan. Dat helpt altijd, behalve in tegenstelling tot als hij er vandaan rijdt. Dus dat hulpje van Sven is heel belangrijk geweest voor Jan en hij heeft zich heel sterk herpakt. En met 13.01 geloof ik een hele sterke uh, 10 kilometer afgelegd en mooi die zilveren medaille opgehaald. Gerard Kempkers, coach van TVNM. Hij beleefde een prachtig weekend in Tielf. Met natuurlijk twee Europees allround kampioenen. Irene Wüst en Sven Kramer. En daarmee eindigen we het blokje schaatsen. En gaan we naar het voetbal. Naar het Engelse voetbal. De Engelse Premier League. Er stonden vandaag twee toppers op het programma. Manchester United, Liverpool. en klassieker kan je dat noemen in het Engelse voetbal. Het werd 2-1 voor United. En Arsenal, Manchester City werd 0-2. Ook een mooie wedstrijd in Engeland. Correspondent Arjan van der Horst. Arjan, goedenavond. Uh, twee op toppers hè, op papier, uh, maar ook op het veld? Uh, dat denk ik niet meer. Het was wel vooral de wedstrijd van United tegen Liverpool was leuk om naar te kijken. Al was het wel echt die eerste helft één richting verkeer naar Liverpool. Maar het is echt ja, alweer een tijdje geleden dat dit echte toppers waren. Hè. Er zijn maar twee ploegen die om de titel strijden op dit moment. En ze komen allebei uit Manchester. En die uitslagen van vandaag. Ja, laten gewoon ook dat klasseverschil uh, zien. De afstand tussen de twee ploegen uit Manchester en de rest ja, dat is al zo groot. Eigenlijk doet niemand anders meer mee. Liverpool, ja, dat zien we al enkele jaren, het begint zo langzamerhand een middenmotor te worden. Uh, Arsenal heeft al op zeven seizoenen op rij enkele prijs gewonnen. Ja, het verschil tussen die koploper United en Liverpool is al 24 punten... Arsenal hobbelt er ook achteraan met een gat van 21 punten. En dat zie je dan dus vandaag ook op het veld. Beide ploegen uit Manchester hebben terecht gewonnen. Uh, eerst maar eens even naar United. Dat is uh, toch uh, de grootste titelkandidaat, de belangrijkste titelkandidaat. Met natuurlijk uh, Robin van Persie in de spits. Een fenomeen is hier aan het worden. Hè? Uh, was hij was hier al bij Arsenal natuurlijk, maar is hij dat al in Manchester ook? Uh, hier wordt hij al vergeleken met een van de grootste helden van United. Erik Cantona. En vooral vanwege die onmiddellijke impact... Die hij heeft gemaakt op United. En ja, het gebeurt zelden dat een ploeg, uh, een speler van ploeg, verwisselt. en meteen uh, al in het spelsysteem past van een ploeg als United. Ferguson was wel heel interessant. Legde een paar dagen geleden in een interview uit waarom hij Van Persie zo graag wilde hebben. Normaal koopt Ferguson niet zulke oude spelers... Hè, voor zoveel geld, 30 miljoen euro. Mm -hmm. Maar, zo zegt hij, na een paar gesprekken... Ja, was mij wel duidelijk hoe intelligent Van Persie is. Hij is in de piek van zijn carrière. Ik wist meteen ook dat hij een impact zou maken voor onze ploeg. Mancini, de coach van die andere ploeg uit Manchester, die probeerde hem afgelopen zomer ook te kopen. En hij zegt, ja, het verschil tussen ons en United, dit seizoen is Robin van Persie. Ja, en voor alle duidelijkheid, van Persie was natuurlijk weer heel belangrijk vandaag. Hij scoorde uh, de openingsterfer voor United, uh, had een assist in huis voor de 2-0. En staat nu al op 17 doelpunten, ja, uh, topscorer ja. van Engeland. 21 doelpunten in totaal voor alle competities. Dus ja, hij is echt de koning van de Premier League. En uh, het zal me niet verbazen als je dit, jaar, dit seizoen opnieuw uitgeroepen wordt... tot beste speler uh, van uh, de Engelse competitie. Uh, bijna elke wedstrijd scoort hij wel. Hè? De afgelopen tien heeft hij een gemiddelde van één doelpunt per wedstrijd. Um, hier wordt ook vaak gezegd ja, van Persie... Als Messi en, uh, en Ronaldo er niet waren geweest... Ja, dan zou Van Persie echt een van de wereldtoppers zijn geweest. Zo, zoveel indruk maakt hij op dit moment ja. in het Engelse voetbal. Zeg, uh, Arjen, hoe is het eigenlijk met die andere Nederlander bij United? Alexander Buter, uh, droomtransfer gemaakt natuurlijk uh, van Vitesse naar United. Ja. Uh, speelt hij wel eens? Daar hoor je heel weinig uh, meer van. En het begon nog wel zo mooi voor Butner. Hij maakte zijn debuut in september... Tegen Wiggin. Hij scoorde in die wedstrijd. Gaf ook nog een assist. Maar daar is het eigenlijk wel uh, bij gebleven. Hij heeft maar één wedstrijd gespeeld dit seizoen voor United. Moeten zich zorgen maken. Nou, dat denk ik ook weer niet. Hij is nog een jonge speler. 23, 24 jaar geloof ik. Hij is natuurlijk geen van Persie. En het is ook vrij normaal dat United-spelers als Butner ja, laat wennen aan de club... laat wennen aan de speelstijl. Dus het is nog echt te vroeg om Butner uh, nu al af te schrijven. Ja. Um, ja, voor Liverpool uh, wordt het een dramatische seizoen. Hè? Uh, hoe is het met de positie van die trainer, Brendan Rodgers? Ja, die zit nog wel redelijk stevig in het zadel. Daar hoor je niet zoveel harde geluiden uh, over. Het is op zich wel een opvallende aanstelling natuurlijk. Hè? Hij komt uit Noord-Ierland, is geen grote naam in het Britse voetbal. Tot vorig seizoen was hij nog coach van het kleine Swansea uit Wales... die anderhalf jaar geleden promoveerde ja, naar de Premier League. Dat wel, goed gedaan wel daar, meteen een goed seizoen. Daar maakte hij dus indruk mee. Het past wel in de filosofie van, van de Amerikaanse eigenaar van Liverpool. Die wilde geen grote gevestigde namen. Liever een jonge talentvolle coach die de club kan opbouwen. Want dat is natuurlijk nodig bij Liverpool. Er zitten veel oude spelers bij de club. Denk aan Steven Gerrard. En Rodgers is aangesteld om de ploeg te verjongen. Uh, nee, niet weg dat het uh, niet echt makkelijk is. Hij heeft ook wel kritiek gehad, vooral op zijn transferbeleid. Want ja, vooral in de aanval heeft hij alleen maar Suarez. En daar is nu Sturridge bijgekomen een week geleden. Van Chelsea is hij overgekomen. Die maakt ook wel meteen een impact, maar... Het zal een hele moeilijke klus werden voor, voor ja. Rodgers om ja, Liverpool weer bij de top te krijgen. Ja, Sturge scoorde eh, vandaag voor Liverpool de enige treffer tegen ja, United. en vorige week ook. Twee, twee doelpunten en twee wedstrijden. Dus op zich eh, ligt je koers. Alleen ja. geen punten vandaag. Je zei het al, eh, voetbalhoofdstad Engeland is eh, Manchester. United koploper, tweede <laughs> plaats voor City. City verzoeg eh, Arsenal, 2-0 werd het. Eh, verdiende overwinning dus ook voor City? Ja, je, en dan moet je wel meteen bij zeggen dat Arsenal al heel snel vroeg in de wedstrijd gehandicapt werd. Want Coccelni werd na 10 minuten al van het veld gestuurd naar een overtreding op Tevers. Daar kreeg City ook een penalty voor, die ze overigens miste. Maar ja, vanaf dat moment was City uh, oppermachtig. Milder, Dzeko, die scoorde in de eerste helft. En toen was de wedstrijd eigenlijk al op slot. En Arsenal, zeer magertjes hoor. Pas in de 90 minuut hadden ze een eerste schot op doel. Eén minpuntje voor City. Ook zij kregen een rode kaart. Want de aanvoerder, Vincent Kompany... die werd van het veld gestuurd naar een ja, vrij harde tackle. En dat is een speler die je eigenlijk liever niet wil missen. Goed. Uh, United en City bovenaan. De rest doet echt niet meer mee. En United, ja, comfortabel aan de leiding. Hè? Dat is wel een goede samenvatting, denk ik, Arjen. Ja, normaal zou je zeggen... United wordt kampioen. Hè? Het, uh, ze hebben nu al 55 punten verzameld... Uh, het is maar twee keer eerder voorgekomen in het Engelse voetbal... dat een ploeg in deze fase van de competitie meer punten had. Normaal word je dan ook echt kampioen. Maar laten we ook niet vergeten dat Manchester City... vorig jaar nog met zes wedstrijden te gaan... acht punten achterliep op koploper United. En alsnog kampioen werd. Nu staat City zeven punten achter. Dus die mag je niet uh, afschrijven. Maar ja, het is wel duidelijk, United is echt de ploeg in vorm. In de driver's seat. Arjen van der dankjewel. green that I've seen Why you talk to me just silly ways don't bother me yeah. but I'm just saying don't even bother to understand cause standing here before you yeah, I feel a tremble in my head I feel a tremble in my head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 Een plaat. En dat is dan ook meteen een heel goede. Sabrina Stark, backseat driver uit Nederland. En Sabrina Stark. In Wijkenzee is gisteren weer het jaarlijkse Tata Steel schaaktoernooi begonnen. Dat kent u misschien beter als Corus toernooi. En daarvoor, lang daarvoor, hoog over schaaktoernooi. En als ik dat zeg, dan weet u ook dat Hans Beum weer in de studio is. Uh, Hans, uh, welkom. Toernooi, wijk aan zee. Eh, nog altijd leg even uit. Sterkste, een van de sterkste schaaktoernooien ter wereld. Ja, een nou, ja, van de sterkste. Want het hangt natuurlijk een beetje vanaf. Uh, als je alleen maar naar de wereldtop kijkt, dan, dan zijn er natuurlijk wel meer toernooien die, uh, die dat hebben. Maar dan hebben ze vaak minder deelnemers. Dus de, uh, Geconcentreerder. Ja, er zijn een kleinere aantal en dan kun je natuurlijk niveau omhoog uh, gooien. Maar ze hebben hier 14 spelers in die A-groep en trouwens ook in de BNC-groep. En dat is uh, immens, dat is, dat is heel veel, dus dat is ja. uh, super. En dan nog het totale aantal uh, spelers zijn een kleine 2000. 2000 ja, mensen die dus, daar... Uh... Uh, dus wat dat betreft is het wel een heel bijzonder en... Ja, het. Wij vinden natuurlijk het natuurlijk het het mooiste toernooi ja. ter wereld. Maar en... zo in de breedte, dat maakt dus niet vaak mee, zo'n toernooi. Nee. Vaak hebben ze natuurlijk alleen maar een stuk of tien of, of soms zes met een dubbel rondig ja. en dit soort Dus je kunt een heleboel manieren heb je nu. Maar is het daardoor ook uh, leuker? om te volgen. Ja, leuk om of te volgen. Les, les is moor, hoor je ook wel. Hè? Ik bedoel, ja. Je ja. constateert de toppers. Ja, dat is waar. Je hebt eigenlijk als journalist mis je nu altijd wat. Ja. Dat is natuurlijk dat is een luxe, maar ja, je hebt én de wereldkampioen aan de hand, en je hebt dan die hele goede speler Carlsen. Die wil je natuurlijk graag altijd meenemen in je commentaar. Maar ja, dan wil je ook graag alle deelnemers uit Nederland in die kopgroep meenemen. En dan heb je bijvoorbeeld ook zo'n wereldkampioen, zo'n Chinese, van hou. Ja, die wil je toch ook niet laten schieten. En op een gegeven moment blijf je maar en denk je: van ja, waar, waar moet ik nou een keer? Ja. Uh, dus dat, dat, je hebt en dan krijg je nog een B-groep met Timon. Ja, hallo. Het is dus, een dus, kind dus, ja. in de stoepwinkel. Ja, ja, precies, ik. dat is het. Uh, maar maar, maar hoe, uh, hoe komt dat? Is dat daadwerkelijk uh, de status van het toernooi waardoor echt iedereen. In wijk en ze wel spelen? Of ja. moet de organisatie er alles aan doen om iedereen nee, te krijgen? Nee, nee, nee, nee, inmiddels zijn ze allemaal blij als ze mogen spelen... en als ze een, een uitnodiging krijgen. Kasparov was er wel eens uh, ooit een beetje beducht voor... want zei hij zei ja, het is zo koud daar. Ik heb gehoord dat het altijd slecht weer is. En, en, maar dat en, klopt wel, hè? Ja, maar, ja, maar toen dachten <laughs> wij, je, je komt verdorie uit, uh, ja, uit Rusland. Waar, ja. waar ja. heb jij het nou over? Weet je? Toen <laughs> heeft hij een paar keer meegedaan... en toen vond hij het achteraf het mooiste toernooi. Dus, ja. en, en omdat hij het won ook trouwens, maar... Dus ja, het valt allemaal wel. Fiesje heeft nooit gespeeld. Dat is de enige wereldkampioen die nooit gespeeld heeft in Wijk aan Zee. Dat was de enige. Ja, want het bestaat dus uh, 75 jaar. Dit is het 75e uh, toernooi, de editie. Uh, gisteren begonnen. Meteen al verrassingen door het noteren. Ja, zeker. Uh, kijk, Giri, waar wij dan veel van verwachten, hè, de mm -hmm. Nederlands kampioen... die verloor uh, de eerste ronde. Oh. Uh, en vandaag speelde hij dan uh, remise tegen Anand was op zich een knappe prestatie, want er stond er weer, ja. weer slechter. De ABO het kampioen. Hij hield hem uiteindelijk nog net op remise. Maar toch, dan begint hij met een half uit twee en dat stelt dan weer teleur. Um, alle partijen eindigden in de kopgroep ja, in remise, maar er, waren heel veel, er was erg veel spanning op het bord. Uh, van Wely bijvoorbeeld speelde tegen die uh, hekkensluidster Jif uh, uh, van Hou. Mm -hmm. uh, de enige dame in die, in die kopgroep. En hij stond heel lang zeer goed. Ik dacht van, nou, die gaat wel winnen. Maar toen probeerde hij ijzer met handen te breken. En uiteindelijk stond hij zelfs verloren. En toen wist hij nog net te ontsnappen naar een mizetje. Maar er was dus heel veel ja. spektakel. En, en, en, dat uh, zegt dus niks uh, dat je in de tweede ronde alleen maar een ziet. Uh, dat zegt niks over, zegt niks dat over dat de, het de strijd. Is. Nee, of nee. nee zegt niks over de strijd zelf. Als het, als het saai zijn ik het ook zeggen. Ja, um, ja neem, neem Sokolov. Dat was de langste partij. Die was pas om, om acht uur klaar. Uh, die speelde tegen Nakamura. Sokolov stond gewonnen in dat eindspel. Uh, liet het uiteindelijk net, net weer lopen. Dus hij stond gewonnen. Had dan ook op een gedeelde eerste plaats terecht kunnen komen. En Lamy speelde een hele gedegen de mieze tegen Kajakin. Zodat we nu, na twee ronden is natuurlijk nog helemaal niks nee. van te zeggen... twee man hebben op kop... Dat is die Krishna, een Indiër. En Karyakin, Rus, met anderhalf punt. Helemaal onderop heb je twee man. Dat is Giri en Hou met een half. Ja. En het hele, de rest nee. van de deelnemersveld, die andere Eén tien, punt. staan allemaal op één punt. Ja. En, uh, Wat dus, kunnen we verwachten van die Nederlanders? Nou, ik hoop dat Giri toch wel een keer gewoon laat zien... Uh, ja. dat hij de, de, de kampioen van Nederland is. En, en ook die grote belofte die hij al ja, uh, vanaf eigenlijk, uh, zijn vijftiende... Uh, toen hij voor de eerste keer Nederlands kampioen werd... dat hij die, ja, die eerste keer gaat, gaat, uh, gaat inlossen. Dat, dat, he, dus, er moet wel wat gaan gebeuren. Dan nou, uh, ja. heb, heb je zo'n beetje het gevoel. Er moet wat, uh, hij is wel eens toe aan een groot succes. Dus dat wat betreft uh, de A-groep. Ja, de B-groep was ook weer volop uh, spanning. En Nederlanders doen het wel goed. Nou, want Tiviakoff, uh, al een tijdje Nederlander... staat bovenaan met twee punten. Mm -hmm. en, uh, en Jan Timman uh, staat op uh, anderhalf. Uh, die doet het goed, ja. Ja, die staat er vlak achter. Die doet het voorlopig lekker goed. Uh, die heeft... Uh ja, we hopen altijd dat hij de eerste helft van het toernooi... kan die altijd wel goed meekomen. En dan, ja, hij is ja. niet meer de jongste. De hij, had moeite, helft. hij heeft wel eens moeite met zo'n... Met zijn uh, conditie. Ja, ja. ja. nou, ik hoop maar dat hij nu... Is, hij, hij is heel geconcentreerd. Hij drinkt, uh, zoals ik het begrepen heb, heel weinig. Hij gaat vroeg naar bed. Hij, doet, hij gaat, maakt soms een, een wandeling. Dus hij probeert echt alles in het werk te stellen... om zijn ja. energie te bewaren voor de partij die middag. En... Uh, ja, we hadden een heel mooi etentje nog uh, de, de, in de openingsavond. Maar Jan, die ging niet mee. Die zei, nee, ik ga me voorbereiden. Dus, me hij, de, de tijden zijn veranderd, De tijden zijn veranderd, dat moet ja. ik heel zeggen. Ja. Zeg, wat, ik, ik wil nog toch even uh, naar die aangroepen. Hè? Want uh, jaarlijks praten we over het toernooi. En uh, jaarlijks komt ook Carlsen weer langs. Hè? Ja. Uh, een grote meneer natuurlijk. Maar is hij echt degene aan het worden... Van wie je dacht dat het zou. Uh, ja, gelukkig worden. gaat hij zich nu dit jaar mengen in de strijd om het wereldkampioenschap. En we hopen allemaal dat hij het gaat overnemen van uh, Anand. Dat, ja. dat hopen we toch wel, want Anand rust een beetje op zijn lauren de laatste jaren. Die, die hij concentreste... is al wel de Angry Young Man? Of... Nou ja inmiddels, is, ja, inmiddels staat hij al een jaar of drie... geloof ik, aan de, aan de top van de wereldranglijst. En, uh, ja, dat, uh, dus je kunt hem bijna niet meer Angry Young Man noemen. Hij is 22 jaar... Dus, uh, ik ben jong hoor uh, dat is jong maar ja Caspar was toen al wereldkampioen op zijn ja. 20e. dus ja uh, we hopen maar dat hij het gaat overnemen van uh, aan de komt er weer wat, uh, wat, wat reuring ja. Uh, ik, ik moet afronden, uh, publiek belangstelling. Uh, Onschuldigend ja, ook. Ja, dat ja, is goed yeah? jou, hoor. Dat loopt allemaal. Het toernooi is uh, nu pas twee ronden oud. Er is nog helemaal geen, geen, geen, niks van te zeggen. En alles loopt. Er is dus nog geen animositeit. Ik heb nog niks te melden van uh, iemand die gepakt is op doping. <laughs> je hebt helemaal nog, wat ja, dat ben... betreft, helemaal niks. Gaaf onderzoek op. uit in Wijkenzee. Okay, en okay. dan spreek je weer hier. Want je komt nog een aantal keer langs in de komende ja. weken ja. De je dankjewel. We gaan dan naar ijshockey, want Ron Bettling is sinds gisteravond. De eerste die in vijf decennia op het hoogste niveau heeft gespeeld in Nederland. 55 jaar oud en gisteren speelde hij nog gewoon mee in de wedstrijd van zijn Amsterdam. G's tegen de Friesland Flyers. Ron, goedenavond. Goedenavond. Wat dacht je? Ik, uh, ik heb zin in een recordje. Nee, dat was het echt niet. Dat was pure noodzaak. Althans, dat, dat, uh, dat blijkt dan. Uh, wij uh, hebben te maken met uh, heel veel bezurers. Uh, vijf wedstrijden spelen in acht dagen de laatste week. En onze selectie is niet al te breed. Of zoals wij het noemen zeggen niet al te diep. En uh, afgelopen vrijdag brak nog een van mijn spelers een, een, een vinger... Dus wij uh, moesten spelen met uh, het ijs op met ongeveer tien spelers. Nou, dat is te weinig in totaal. Dus uh, ik heb toen met de, de captain besproken. We hebben nog geprobeerd. En met iemand, een bestuurslid, zeggen: nou, kunnen we dit toch uh, cancelen, deze wedstrijd? Dat ging ook niet. En toen heb ik samen met de captain maar besloten om ook nog een schaats aan te doen. En hoe ging dat? Ja, hoe ging dat? Ik hoorde net van. Ik heb een wandeling gemaakt. Ik heb ook een wandeling gemaakt. Ik heb een lange wandeling gemaakt. Dat is heel belangrijk. Ik precies mijn energie maar goed weten doseren. Nee, het ging redelijk. Ik gewoon teamvulling. Ik heb het gedaan. En vandaag weinig last eigenlijk. Ja, ik begrijp ook dat uh, uh, je assistent Alexander Schaafsma ook uh, uh, het ijs op moest. Die moest ook het ijs op, dus uh, wij brachten de, de leeftijd van ons team uh, ja, daar omhoog. Ja. <laughs> ja. Uh, heb je je hebt vorig jaar ook nog gespeeld, hè? Nee, vorig jaar heb ik niet gespeeld. Het is echt uh, het, het eerste, de eerste oh, nee. wedstrijd in dit, in dit, uh, in dit decennium. In dit decennium, ja, klopt. Dus uh, en het was wel leuk om dan ook een keer met je, met je zoon op het ijs te mogen staan. En samen met je zoon een wedstrijd te spelen. En dat geeft wel een apart gevoel, Jan. ja. Uh, maar uh, nogmaals, het was niet de bedoeling. Nee. Het uh, was puur gewoon omdat... Uh, maar uh, ja, er moesten een aantal lichamen moesten erbij. En daar was ik er één van. <laughs> ja, het mocht ook niet echt baat, hè, want je verloor met 7-0. Ja, nee, nee. nee ja, het, uh, het was... Uh, wij hebben het uh, seizoen... Zijn we begonnen met een gigantische achterstand? Dat was we net. hebben we het, uh, het seizoen kunnen halen, kunnen meedoen. Ja. Daar nou, schaatsen we een beetje letterlijk het hele seizoen achter de feiten aan. Gewoon een, een hele smalle, smalle basis, ja. een, een smalle selectie. En dan hebben we nu op dit moment zo'n vijf zwaar gebaseerde. En het zijn dan ook nog spelers die, ja, uh, die belangrijk zijn voor ons team. Ja, en dan, uh, dan uh, volgende week komen er weer een paar terug, hoop ik. En Het is eenmalig. Um, het ja. was leuk om te doen. En, en, maar het was puur... Uh, ja, mensen zeggen, ja, waarom doe je dat? Uh, et, cetera, et cetera. Puur om, om het team te helpen. En, en absoluut niet laten zien dat ik nog mee kon komen. Dat uh, dat is helemaal niet de bedoeling nee. om, om te gaan schaatsen. Maar hoe is het met je clubje dan? Kun je het seizoen wel afmaken? We kunnen het seizoen, uh, uh, zoals het nu uitziet, netjes afmaken. Uh, en dat gaan we ook doen. En dan, we zijn nu gesprekken gaande, hoe zeggen dat zo mooi, met uh, potentiële sponsors voor het, uh, voor het komende seizoen. En als we, dat, als, als we dit seizoen afmaken, hebben we het, uh, hebben we het goed gedaan. Ik uh, ben wel heel trots op mijn spelers of op onze spelers dat zij elke wedstrijd weer uh, enorm gemotiveerd uh, nee. uh, aan de slag gaan. Maar goed, uh, nog even terug naar jou. Uh, in vijf decennia uh, meedoen. Ja. Uh, dit is toch ongelooflijk eigenlijk. Ja, wel leuk. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, na de wedstrijd zeg je dat dan, weet je dat dan? En uh, ja, ik, ik, ik ben op mijn 15 heb ik mijn eerste uh, eredivisiewedstrijd mogen, mogen spelen. Want dat is ook wel jong, toch, hè? Ja, nu heb je de kredietcrisis, toen was het de oliecrisis. Uh, uh, Ingelegen, dat was mijn eerste wedstrijd, ja. Dat was ja. Uh, 40 jaar geleden. Ja, ja, je moet nog even wachten voor een volgende decennium, uh, Ron. Ja, precies. Ik ben, dan bel je me wel weer, hè? toch of niet? <laughs> Oké, okay, ja, dan bel ik <laughs> zeker weer. Zeker weer. <laughs> okay, goed. Ron Bettling, dank je wel. Graag gedaan. Oké, okay, en succes uh, met Amsterdam G's. Goed, uh, over iets meer dan twee uur... begint het eerste Grand Slam tennis toernooi van het jaar... In Melbourne natuurlijk. Ik heb het over de Australian Open. En dan blikken we vooruit altijd met Marcella Mesker. Uh, die gaat het uh, toernooi natuurlijk intensief volgen de komende twee weken. Goedenavond Marcella. Goedenavond. Zit je al helemaal in Australisch ritme? Nou, nog niet. Maar vanaf uh, vannacht wel, kan ik zeggen, ja. Ja? Nou, laten we maar eens meteen eens even gaan beginnen met, uh, met, met de kansen van de verschillende spelers. Te beginnen met de Nederlanders. Uh, zijn we altijd benieuwd naar... Hoe lang? Houden ze het vol? Gaan ze een tweede week halen? Nou, dat is misschien de, de, de vraag. Maar laten we eens even doornemen. Allereerst de mannen Robin Haase en uh, Igor Seisling. Um, ja, daarvan uh, heeft Haase natuurlijk een, ja, een dramatische loting. Mag ik dat zo zeggen? Of is het eigenlijk een mooie loting? Nou, slechte loting. Um, want ja, Andy Murray toch een van de grote favorieten, nummer drie van de wereld als tegenstander in de eerste ronde, daar ben je gewoon niet blij mee. Aan de andere kant, hij zal op een grote baan spelen, een showcourt. Het zijn wel wedstrijden waar je ja, jezelf kunt laten zien aan de hele wereldpers, aan alle tennisliefhebbers over de wereld. Uh, zoals Hazen dat in het verleden wel eens goed heeft gedaan hoor. Ik kan me nog herinneren dat hij tegen Nadal speelde op het centercourt van Wimbledon en in vijf sets verloor. Hij speelde ook een keertje tegen Leighton Hewitt op court nummer one op Wimbledon. Um, hij heeft uh, Andy Roddick gehad de laatste paar jaren hier in Australië. Dus hij heeft nog op pech met lotingen bij de Grand ja. Slams. Maar over het algemeen laat hij wel een goed gez gezicht zien. En laten we niet vergeten, bij de US Open speelde hij tegen dezezelfde Andy Murray. En toen verloor hij ook in vijf sets. En eerder een paar jaar terug, in Rotterdam, won hij van de schot. Dus al met al heeft hij wel een spelletje waarmee die Murray uh, af en toe pijn kan doen. Of het genoeg is om te winnen. Dat denk ik niet, maar uh, hij kan zich laten zien ja. wat hij in huis heeft. Maar vaak pech dus, uh, vaak slechte lotingen, lastige lotingen... is misschien wat aardiger om te zeggen, uh, uh, gebruikelijk voor uh, hazen. Laat eens uh, kijken hoe hij aankijkt tegen het duel met Annie Murray. Het zal lastig worden... Uh... Hij is uh, ja, toch die, een van de kanshebbers hier. De, dit zijn de, toch eigenlijk maar drie natuurlijk die, uh, die echt favoriet zijn. En daar hoort hij bij. Ja, nou, en, en dat laat duidelijk zijn dat ik zo goed moet spelen om überhaupt een kans te maken. Uh, laat staan binnen. Sprak Andy Murray gisteren en die zei ook wel van ja, nou die hazen die is dat ook wel heel goed te spelen. Goede houding op de baan, uh, een jongen waarvan ik ja moet winnen en uh, echt, echt mijn ding moet blijven doen. Zeker op zijn eerste ronde geef je dat ook wel iets vertrouwen van dat hij ook niet echt zit te wachten op tegenstanders als jij ja. Nee, ja, kijk, het is het uh, is natuurlijk altijd leuk als zo iemand dat zegt. Uh, nou heb ik denk ook bewezen in de in de in de in alle grenslams dat ik het tegen tegen bijna elke. Topper ook gewoon goed speel en, en, en het moeilijk maak En ik heb ze dan misschien niet gewonnen, maar ja, als ze niet opletten, dan win ik ze misschien wel. Uh, dus dat betekent dat hij uh, hopelijk morgen, of, uh, dinsdag ook moet opletten en dat ik gewoon weer goed sta te spelen. Zij ook iets wat hij van jou weet, dat jij er wel van houdt om op de grote podia, dus in de grote stadions te spelen. Ja, nou ja uh, uiteindelijk. Ik denk elke tennisser, uh, dit is waarvoor je het doet. Om op de Ocean Open, op de Grand Slams, uh, om, om daar tegen de beste van de wereld uh, je te meten. En, uh, en, en dat is mo mooier dan dat bestaat niet. En, en normaal gesproken en, ja, voel ik dan ook niet, ben ik dan meestal ook niet zo nerveus. Want ja, dit is waarvoor ik het doe. Dit is juist. En dan wil ik juist die kansen pakken en, uh, en laten zien wat ik waard ben. En, uh, en dat ga ik ook weer proberen en ik hoop dat dat uh, goed uitpakt. Ja, Marcella, als je dan toch zo'n topper moet treffen... dan misschien maar in de eerste ronde. Dan kunnen ze nog een beetje rusty zijn, een beetje roestig. Ja, nee, absoluut. In ronde 1 of 2, dan zie je een enkele keer nog wel eens een surprise. En ja, laten we hopen dat dat voor Robin Haas ook zo is. Maar het zal wel moeilijk worden. Ja. Uh, Igor Sijsling dan. Hij treft Dennis Istomien. Ik weet weinig van de man, maar zijn er kansen voor Seisling? Ja, die zijn er. Die zijn er. Uh, Istomien, wel een gerenommeerde jongen, 26 jaar. Dus uh, um, ja, veel ervaring. Hij is nummer 50 van de wereld. Echte hardhitter. Um, ja, hij komt uh, uit de Oekraïne. Hij, hij is zo'n uh, zo zo alles of niets-tennisser. Uh, en. Ja, die is niet bang voor Igor Sijsling dat weet je. En Sijsling zal gewoon heel goed moeten spelen om te winnen. Maar ja, het is een beetje 50-50. Sijsling -50. staat uh, nou ietsjes lager op de ranglijst. Uh, maar al met al is het een redelijk open wedstrijd. Nou ja, dan in een best-of-five. Uh, dan gaat het vaak om het vertrouwen. Dan gaat het uh, gaat ook, ook vaak om, het om ervaring, fysiek. toch? Dan? Ervaring, maar ook om het fysiek. Want laten we niet vergeten dat het heel warm is uh, in Melbourne. Dus uh, ja, wie is het fitste van de twee? Dat, dat, dat, dat zal toch ook een belangrijke factor zijn. En, uh, maar ja, uh, al met al is het toch wel een 50-50 kans uh, voor Sijsling. Oké, okay, Igor Sijsling. ja. Hij tennis zich uh, vorig jaar in de top 100. Speelde prima en uh, zit daarom nu ook vol zelfvertrouwen voor deze Australian Open. Ja, ik sta oké okay te spelen. Uh, vorige week inderdaad een hoop potjes gespeeld. Uh, niet de kwartfinale, tweede ronde verloren, maar uh, vanuit de kwali. Dus uh, Kijk, vier wedstrijden gewonnen. Vier wedstrijden gewonnen, inderdaad. Uh, ja, ik, ik sta oké okay te spelen. Het is, het is weer een nieuw jaar en het, het zijn allemaal weer grote toernooien en uh, goede spelers waar ik tegen mag aantreden. Um, ja, ik weet het niet. Ik, ik ben positief. Ik uh, speel dinsdag tegen Dennis Istomin, een jongen waar ik nog nooit eerder tegen heb gespeeld. Uh, maar ik ken hem wel goed. Dus uh, ja, ik denk dat het een mooie wedstrijd kan worden. Ja, want je stond er ook, het was wel aardig, vanochtend met elkaar of naast elkaar in ieder geval te trainen. Um, let je, kijk je naar? Zet je dan op te letten wat doet die jongen? Jawel, zeker. Ja, tuurlijk. Uh, ik, ik weet wel hoe hij speelt, maar je, je gaat toch even kijken of het klopt wat je nog weet van hem. En uh, dat was het geval. Hij heeft een goede back-end, goede service. Uh, dus ik, uh, ik zal hem een beetje naar de, naar de voor- en pijn moeten gaan doen. Uh, maar ja, je, je zit wel stiekem te kijken van, uh, hoe hij hoe in, in zijn vorm steekt. Ja. Igor Seisling, hij treft dus Dennis Istomien en er zijn kansen dus Marcella. Dan gaan we naar de Nederlandse vrouw, Aranska Rus... Ze speelt tegen Irina Begu. Wat is daarover te zeggen? Um... Ja, nou ja, dat is natuurlijk een redelijke loting. Ook weer iemand die net een paar plaatjes hoger staat, 55. En dan Rus spannend. staat 70. Wordt spannend. Maar, um, ja, Rus steekt volgens mij niet in heel goede vorm. Twee toernooitjes uh, gespeeld, twee keer verloren. Um, ja, het wordt tijd dat ze weer eens een wedstrijdje wint. Ik denk dat er ja, toch wat gebrek aan vertrouwen is. Heeft de tweede helft van het uh, afgelopen jaar niet lekker gespeeld. Coach Wissel, nou, ook altijd even wennen. Uh, hoe pakt dat uit? Hoe, hoe is de gemie? Ja, ze werkt nu met Freddie Hammers Hem uh, junior, die is met haar in, uh, in Australië. Dus um, het is wel weer een, een drempeltje wat ze moet nemen. Dus uh, ik ben benieuwd hoe ze gaat spelen. Maar um, ja, ik, ik, heb, ik heb zo het gevoel dat het, dat het nog niet helemaal lekker gaat. En uh, ja, dan is zo'n Begu, die uh, net wat hoger staat... ook een jonge meid die graag wil winnen uit Roemenië. Ja, dat kan dan een uh, vervelende tegenstander zijn. Ja, weinig vertrouwen bij Rus. Uh, wel uh, vrij veel vertrouwen, denk ik, bij Bertes, die natuurlijk een prima jaar achter zich heeft. Ja, ja en, en, en ze lijkt die stijgende lijn ook steeds door te zetten. Vorig jaar de eerste titel, um, uh, debuut uh, gemaakt bij de Grand Slams. Uh, Wint eigenlijk bij alle toernooien waar ze speelt wel een rondje. Nou. Begon dit jaar ook <laughs> goed kwartfinale in uh, Nieuw-Zeeland. Nou, toen moest ze reizen naar Sydney en meteen spelen. En nou ja, de, de, toen kwam ze slecht aan de start in de kwalificatie, verloor ze. Maar al met al heeft ze toch vier wedstrijden gespeeld. Nou, dat, uh, dan kan je gewoon lekker je eerste Grand Slam toernooi uh, tegemoet gaan. En uh, ja, ze speelt tegen de Tsjechische Lucie Radetska. Uh, geen makkelijke tegenstand, speelt speelster die dubbelhandig is aan beide kanten. Dus dat zal iemand zijn die heel snel en direct speelt. Daar krijg je weinig ritme tegen. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Um, maar ja, Kiki Bertens heeft mij het afgelopen jaar nog niet echt teleurgesteld. En ja, eigenlijk een, een hele frisse nieuwe verschijning uh, voor het Nederlands tennis. Ze doet het hartstikke goed. Uh, staat uh, 60 in de wereld nu. Is pas 21 jaar. Dus um, ja, gewoon winnen dat rondje zou ik zeggen. Waarom niet? Tegen Lucy Radetska dus. Bertens weet ook al een klein beetje hoe ze speelt. Nou, ik weet dat ze allebei de kanten dubbelhandig speelt en een goede service heeft en eigenlijk vrij uh, harde slagen heeft. Dus uh, ook een goede dubbelspeelster. En verder, ja, ik heb er nog nooit eerder tegen gespeeld, dus het zal een beetje afwachten worden morgen. Is dat uh, iets uh, waar je uh, voordeel van hebt, dat is misschien een, uh, dubbelhandig aan beide kanten... dan kan je met je vlakken vrij diepe slagen, kan je misschien echt wel winst pakken daar? Ja, dat hoop ik wel, dat ik daar gewoon wat meer hoeken kan geven... waardoor ze wat meer in uh, nood komt, zeg maar, met de twee handen. Dus ik hoop uh, dat ik dat goed kan gebruiken morgen, ja. Ja, Kiki Bertens, Dan gaan we naar de favorieten voor de titel. Daar horen de Nederlanders niet bij. Laten we meteen maar doorgaan met de vrouwen. Is dat weer dezelfde situatie zoals we die wel vaak hebben besproken? Marcella, uh, yeah, Serena Williams uh, en Azarinke, ja. uh, ja, degene die, die, uh, die toch wel wat aan de top staan van de wereldranglijst. Ja, ja, 1, 2 en 3. Dat zijn nu echt eh, vrouwen die er toch een beetje met kop en schouders tegen, bovenuit steken. Azarenka, Sharapova, Williams op 3. Gek genoeg, na haar hele goede jaar. Uh, maar zij is toch weer huishoogfavoriet. Won ook het uh, toernooi van Brisbane. Zou daar oorspronkelijk in de halve finale tegen Azarenka moeten. Ja, en die trok, trok zich toen voor die halve finale hmm. wedstrijd vrolijk tactisch? terug. Ja, ja, teenblessure. God, ze zal best wel wat hebben gehad. Maar als je dan de kwartfinale 6-1, 6-0 wint... dan denk ik, nou zo erg is die teenblessure. Niet. Dus daar zit wel een beetje tactiek uh, ja. bij, hoor. Uh, want Azarenka heeft niet zo'n goed record tegen Williams. En uh, ja, ze moet wel haar titel verdedigen in Melbourne. Dus wat dat betreft um, zal het toch gaan om die grote namen. Azarenka, Sharapova, Williams. Radwanska ook in hele goede doen. Twee toernooien gespeeld, twee uh, toernooien gewonnen. Um, ja, misschien de Chinese Nali doet het ook regelmatig goed. Dus de, de, bij de dames is het dit jaar, denk ik, toch wel heel spannend. En en uh, ja, heeft de top zich echt nu uh, op die bovenste posities genesteld. En is het dit jaar denk ik uh, het jaar van uh, Serena Williams... die definitief ja. Uh, ja, weer die Grand Slams naar zich toe gaat trekken. En die wilde nu nummer een positie uh, natuurlijk gaan halen. Ja. Dat kan geloof ik al in Melbourne. Ja, dat um, staat er zeker op, uh, op het plan. De Dank. mannen, usual suspects, hè? Djokovic, Federer, Murray en helaas geen Mad Nadal. Nee, klopt. Um, en in uh, tegenstelling tot de vrouwen is het ja, de vraag hoe, hoe het dan bij de mannen gaat. Nou, natuurlijk Djokovic, Federer, Murray, favorieten. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe Roger Federer speelt. Hij heeft geen enkel toernooi gespeeld. Hij heeft wel wat exhibitionwedstrijden gespeeld. Geen toernooien. Dat is ook een beetje zijn, uh, zijn filosofie voor, voor het seizoen 2013. Hij zegt, ja, met mijn uh, leeftijd, 31 jaar, wordt dit jaar 32. Ik ga minder toernooien spelen. Ik word nog selectiever dan, dan ik al geweest ben. Uh, maar dat is dan maar de vraag hoe fit hij is in die eerste rondes. Want hij heeft best uh, een lastig schema... Uh, kan bijvoorbeeld ook uh, zomaar tegen die Bernie Tomic, die Australiër komen die ook weer net een toernooi heeft gewonnen en uh, heeft niet al te makkelijke tegenstanders, dus hij moet wel meteen aan de bak uh, vanaf het begin, David Denko misschien tweede ronde, Tomic derde ronde nou ja, Raunits zit bij hem in de buurt, hij zit uh, in, in het kwart uh, bij uh, Tonga, hij zit in de helft bij Murray, dus laten we zeggen hij heeft niet de makkelijkste loting, dus ik ben benieuwd hoe Roger Federer het jaar start maar goed, dat hij meedoet om de prijzen, dat doet hij altijd. Maar uh, ik ben benieuwd. Voor mij zijn toch uh, Djokovic en Murray uh, de grote favorieten. Oké. Okay. Marcella, dankjewel. We gaan je veel horen natuurlijk. De komende weken bij uh, de Australian Open. Marcella Mesker was dat. Een voetbalberichtje in uh, Spanje. Is er gespeeld tussen Malaga en Barcelona. En u raadt het al. Barca won. 3-1 werd het. Doelpunten van Barca. Messi natuurlijk. Fabregas en Thiago. Altijd ik word wit. Tegen Real Saragossa werd uh, 2-0. En uh, daardoor Blijft de voorsprong van Barcelona op nummer 2? Atletico 11 punten. En Real verspeelde punten. Tegen Ossasuna werden dit weekend 0-0. En daardoor heeft Barça een voorsprong op Real. Dat vinden ze altijd prettig daar in Catalonië. Van 18 punten. Goed, zijn we aanbeland bij de samenvatting van dit weekend. Langslijn stond het weekend natuurlijk vooral in het teken van het schaats. Het EK in Heerenveen En dat klonk zo. En het is natuurlijk ook wel een beetje een spel, die twee mannen tegen elkaar. Jan Blokhuis is al gedraaid, Dus Jan Blokhuis moet soms even weer een beetje achterom kijken van Sven, waar blijf je nou? Dat de dames vandaag 1, 2 en 3 worden is ontzettend, ontzettend knap. Carolina Erbanova, 20 jaar is ze. Ze komt uit een klein plaatsje met de onuitspreekbare naam Verslabi boven de 4 minuten in 4 minuten 1 oh. seconde en 25 honderdste wow wow wow wat een, dijk van een tijd van de tijdse er is nog nooit zo hard gereden op een Europees kampioenschap allround. Wat rijdt Irene Wiest? Hier eventjes van zich af. Maar hier komt hoor, de man van de toekomst. Lars van der Haar. Tweevoudig wereldkampioen bij de belofte. Hij is er verschrikkelijk blij mee. Lietzwitski dus nu met de beste tijd en de achtste tijd voor Ivan Skobrev. Van Persie, het is niet waar. Hij maakt meer van een meter of zeven afstand. Recht voor de goal. De Vries de buitenbocht in. Valkenburg moet echt in die binnenbocht. Nou, proberen er voorbij te komen. Dat lukte nog niet zo 1, 2, 3. En dus komen ze zij aan ja, het laatste recht eind opgereden. En heeft Valkenburg het moeilijk. en gaat denk ik de Vries hier de rit winnen. Linda de Vries gaat de rit winnen van de, ja, de Valkenburg. Toch nog. Daar ja, komt, nu de komt de aanval. Nu komt de aanval. Oh, oh hard En hoe. hoe. Jawel, De aanval is fantastisch. Even laten zien wie er de basis is. Wat een aanval als een wielrenner die uit het wiel van zijn concurrent demareert. Ze is er blij mee als ze blij is met iedere overwinning. Marianne Vos is de Nederlandse kampioen geworden. En hier komt Irene Buust in 7.01.95. Is hij voor de tweede keer in haar carrière de Europees kampioen allround. Nee, hij wint hem niet hoor. Want uh, hij wint hem niet, ja. De jury die staat nu met de handen voor elkaar. Ik dacht dat het Hekman was die daar winnend over de finish kwam. Hij is de koning, hij is de allerbeste allrounder ter wereld. Hier komt Sven Kramer. Het gejuich, het applaus en het Wilhelmus. Het volkslied dat het best past bij het schaatsen. Vooral bij het allround schaatsen. En het volkslied dat werd gespeeld voor iedereen, Wust en Sven Kramer. U hoorde het, we zijn aan het einde van Langslijn de van deze zondag. Zometeen met het overmorgen gepresenteerd door John Jansen van Galen. Wat mij betreft nog een hele fijne avond en tot snel, Dag. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws.